Uh, in deze podcast die onderdeel is van een, een radiozender genaamd uh, www.aloharadio.nl uh, heb ik het over de natuur wat er te doen is in de natuur en wat er zoal te zien is. En vooral uh, verhalen ook over de Veluwe, uh, misschien fotografietips. Uh, iedere zondagavond is er een live uitzending met DJ Jaap zo rond uh, 8 uur ergens tussen 8 en 10 is er een uitzending en je kan ook uh, nieuwtjes vinden op de site en er is ook een podcast dit natuurgedeelte zal ook te vinden zijn op Archive en waarschijnlijk zal het te vinden zijn op Twitter en op YouTube, maar dat ligt er even aan uh, hoe we dat uh, in een vorm gaan gieten en uh, of er überhaupt vraag naar is. Maar dit is nieuw en we proberen het. En, uh, nou, uh, mijn naam is Jacob en welkom bij de eerste aflevering van Natuurcast. Um, dit weekend organiseert Staatsbosbeheer uh, Nee, dat zeg ik al verkeerd. Oh, oh, oh. Volgend weekend, want dit weekend is al praktisch voorbij, waarschijnlijk als je het luistert. Volgend weekend organiseert Staatsbosbeheer een haathoutdag in het Groesbeekse bos. Um, kom naar de Maldense baan bij Groesbeek en vul je voorraad haathout aan. Uh, laat haathout uh, voldoende opdrogen, trouwens. Um, de soorten hout, vooral essen en eikenhout, lengtes van 2 meter en een doorsnee van 20 centimeter. 2,50 euro per stam. Uh, geen stam is natuurlijk gelijk, dus er wordt bij het afrekenen een beetje rekening mee gehouden. Zorg voor goed en eigen uh, vervoer, ook veilig natuurlijk. Stammen moet je ook zelf inladen. Er is een maximum van 3 kub per klant. Er kan niet besteld worden. En belangrijk, kom op tijd, want op is op. En dat is dus zaterdag 17 februari. Het gebied Rijk van Nijmegen, Groesbeekse Bos. Meer informatie bij boswachterrol van Aark of uh, op de website van Staatsbosbeheer. Dan is er uh, nog zo eentje. Um, en er is een haathouddag namelijk bij uh, Hardenberg, Staatsbosbeheer Hardenberg. Hetzelfde verhaal. Uh, hier gaat het om S, het gaat om lengtes van 2 meter, uh, 40 euro per sterren. Motorzaag uh, is niet toegestaan, betaling kan uh, contant binnen, op is op. Het gaat om gebied Vechtdal, zaterdag 17 februari, ja, 17 februari, 8 uur 30. Ach, begint het, 8.30. uur 30 en je mag tot 2 uur in de middag, mag je daar zijn. En het gaat om, uh, het adres maar eventjes, Haarthouddag Hardenberg het adres, de Oldemeijersweg, in Hardenberg. Maar je kan het vinden op de website van Staatsbosbeheer. Dan is er nog uh, wat anders te doen dat weekend. Ontdek Radio Kootwijk. Nou ja, een van de meest markantste gebouwen van Nederland. Ik vind het ook echt een mooi gebouw. Sommige mensen vinden het lelijk. Ik vind het een heel mooi gebouw. Het voormalige uh, zend, centgebouw, moet je eigenlijk zeggen van Radio Kootwijk. Een gids neemt je mee door het gebouw heen, vertelt je over de architectuur, um, vertelt je over de geschiedenis, de techniek, uh, het leven in het dorpje zelf. Um, een kort wandelingetje in de omliggende natuur. En uh, je kan de monumentale pomphuisjes in, waar je normaal gesproken ook nooit in kunt komen. Dus dat is wel leuk. Hè? En dat uh, kan nog op... Uh, Zaterdag kan dat nog om 11.30 uur en om 1 uur. En op de zondag kan er nog om 1 uur is er ook nog plaats. Dan kun je nog vogels kijken in de Oostvaardersplassen. Sport de vogels van de Oostvaardersplassen bij Almere. Vanaf Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders neemt de gids van Vogel en Natuurwacht Flevoland je mee op zoek naar vogels. De Oostvadersplassen staan bekend om de grote vogelrijkdom met vele soorten. Nou, leuk. Wanneer kun je er terecht? Nou, je kan er terecht op de zondag om 11 uur. Uh, tot uh, 1 uur. Hoopte, uh, dat is uh, 18, uh, 18 februari. De eerste volgende keer dat je daar weer terecht kan is 18 maart. Wat betaal je ervoor? Een tientje... Meer informatie buiten het centrum Oostvadersplassen in Almere of op de website van Staatsbosbeheer. Dan kan je nog op zoek naar de Grote Vijf in het Horste Wold. Stap met de boswachter in een stoere terreinwagen en ga mee op zoek naar reën in het grootste loofbos van Nederland, het Holste Wold bij Zeewolde. Na ontvangst rij je samen dwars door de bossen. En de velden, de stille vallei, de stille kern. Onderweg vertelt de boswachter van alles over dit leefgebied. Wanneer kan dat? Zondag 18 februari. Dus komende zondag, niet nu zondag, maar volgende week zondag. Om 2 uur. Het prijs om mee te mogen is 30 euro. Trek iets warm aan. Neem een verrekijker mee. En uh, neem voor jezelf wat te drinken mee. Uh, toch is niet geschikt. Voor het minder valide, want je komt de auto niet in. En eh, honden mogen natuurlijk niet mee, lijkt me logisch. Zelfde winterwandeling in de Oostvaalse ook vanuit eh, waarschijnlijk Almere. Zaterdag 10 februari was vandaag, dus dat kan niet. Zondag 11 februari is dit vol. Zaterdag, 17 februari, kan nog, 13.30. 11,50 euro. Informatie buiten centrum Oostvadersplassen. Vanuit Lelystad wordt ook zoiets georganiseerd. Uh, dus kijk even op de site van Staatsbosbeheer. Wederom. Dan gaan we even door naar natuurmonumenten. Uh, natuurmonumenten. Wintersafari op de Veluwe bij Ermelo. En dat is zaterdag 17 februari om 10 uur. En het kost je 12,50 ja, 12 euro. Tenzij je uh, lid bent van Natuurmonumenten, dan is het 7,50. Dus een wintersafari, leuk op zoek naar dierensporen. En uh, het is een aardige wandeling, 12 kilometer, nou, van bij 3 uur drie uur lopen, denk ik, zoiets of zo. Uh, van tevoren moet je online een kaartje kopen. Doe stevige schoenen aan, lijkt me logisch. warme kleding, lijkt me ook heel erg logisch. Ronden mogen niet mee. Nou, nee, dat lijkt me ook erg logisch. Want uh, anders zie je echt geen wild. Um, en neem een verrekijker mee. Ja, en ik zou al toevoegen neem een fotocamera mee. Ja, toch? Dus uh, vertrekpunt, parkeerplaats, Poolseweg, Ermelo, uh, Wintersravarie in de Leuvenemse bossen. Nou, dat is leuk. Nog iets actiefs. Uh, beklim de watertoren in Sint Sint Jansklooster. -Jans beklim het baken in de wieden en geniet van een fantastische uitzicht over het natuurgebied. En, een beste trap in die watertoren. 207 treden. Dus je moet uh, toch wel een klein beetje fit zijn. Uh, maar het is wel leuk. Uh, vanaf het bezoekerscentrum de Wieden is het een wandeling van 15 minuten tot je bij de watertoren bent. En dan moet je nog omhoog. Oeh. De watertoren is te beklimmen tussen 12.30 uur en 14.45 uur. Dus. Opgeven is niet nodig trouwens. Je kan er zo heen. Workshop natuurfotografie voor kinderen. Hartstikke leuk. 17 februari. Volgende zaterdag. 10 als je geen lid bent. 7,50 euro als je wel lid bent. Voor kinderen. Tussen de 9 en de 15 jaar oud. Ben je veel buiten en wil je graag leren fotograferen. Dan is deze... Uh, Cursus, wat voor jou? Kijk even op de site van www.natuurmonumenten.nl Dan op zoek naar dierensporen samen met een boswachter. Zaterdag 17 februari om 2 uur. Vertrekpunt is bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreeks. 8 euro als je mee wil, 5 euro als je lid wil. Wandel mee met boswachten boswachter over de buitenplaatsen van Schavelland. Gezinswandeling speciaal voor gezinnen met kinderen van 4 jaar. Duurt anderhalf uur. Dat moet natuurlijk zijn. Deze gezinswandeling is speciaal geschikt voor kinderen. Nee, gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar. Moet ik wel goed lezen, natuurlijk. Hè? Handig om te weten. Ehm... Um... Het is een gezinsexcursie, dus je meldt jezelf aan, als wel als je kinderen. Uh, het is niet uh, geschikt als kinderfeestje, dat is niet de bedoeling. Neem warme kleding mee, goede schoenen, regenkleding. Uh, aanmelden op de website en vooraf betalen. Honden kunnen niet mee. Dan nog eentje. Wat gaan we doen? Uh, reën kijken in de eerder achterhoek. Zaterdag ook. Om 4 uur. Tientje als je mee wil. Als je lid bent 7 euro. Samen met de boswachter. In het eerder achterbroek Vlakbij om een ogenoog met een ree Lijkt mij leuk. camera mee zou ik zeggen. Parkeerplaats eerder achterhoek landgoed eerder. Wat valt er zo al te zien in de natuur op dit moment? Nou, gisteren heb ik tijdens een wandeling, heb ik zelf Kampervoen-knopjes uh, uh, open zien gaan. Ja, iets open stonden die al. En ik heb, um, uh, de galwesp uh, heb ik uh, aan de boom zien hangen. Tenminste, de bolletjes van de galwesp heb ik aan de boom zien hangen. Wat is er verder al uh, te zien in de natuur? Bosanemonen, uh, brem, fluitenkruid, kornelie, uh, gele kornelie, dotterbloem, vlier, sneeuwklokje, speenkruid, hazelaar, hondsdraf, hoefblad, poterbloem, maatsviooltje, pinksterbloem, sleedhoorn, witte dovenetel, witte els en de zwarte els. Qua vogels. Uh, van de vuut zijn de eerste jongen gezien. De geelgors. De bontspech is alweer gehoord. De grutto. De Roodborst tapuit. Tsjiftjaf. Veldleeuwerik. De eerste vink is gezien of gehoord. En een zanglijster. Vlinders. Nou, uh, ligt dat aan mij of is dat vroeg? Vlinders. Staat eigenlijk niet echt iets bij. Er staan wel namen, maar er staat niet achterbij of ze ook al gespot zijn. Dus ik sla dat even over, want ik denk niet dat dat klopt. Want er staat Atalanta, citroenvlinder, Dagpauw, ook, distal, gehakkelde Aurelia, groot koolwietje, kleine vos. Zou dat kunnen? Geen idee. Reageren in de comments, zou ik zeggen. Kan dat. Amfibieën. Bruine kikker is gezien. Gewone pad, groene kikker en de kleine watersalamanden. Egeltjes schijnen al gezien te zijn, en een hermelijn in compleet winterkleed. Dat lijkt me zo mooi om dat te zien. Dus, uh, voor de moestuin. De aardappel is de eerste plantdatum, boerenkool is de eerste oogstdatum. Voor de landbouw. Wintertauwe eerste opkomst. Zomergest, eerste zijdatum. Zomertowen, eerste zijdatum. En eerste opkomst. Ja, ik heb uh, zelf dan uh, Campo uh, gezien. Maar ik heb begrepen dat de hazelaar ook al heel vroeg open was. Dat die ook. En uh, ze verwachten geloof ik. Dat het, uh, ...dat het dit jaar allemaal iets eerder gaat gebeuren dan vorig jaar. Dus uh, het zal mij benieuwen eigenlijk... Morgenochtend is er natuurlijk Zoals iedere zondagochtend Is er vroege vogels uh, Van BNN Vara Ik uh, probeer het zelf altijd te luisteren Het gaat niet altijd goed Soms dan blijf ik wel eens uh, Uitslapen maar, Ja het blijft natuurlijk Een geweldig radioprogramma Dus uh, en, uh, Morgen gaat het onder meer over uh, Natuurfotografie Nou dat is leuk Lijkt me Eh uh, Wordt natuurlijk een, een hele populaire hobby of is een hele erg populaire hobby. En ik, uh, ik ben er zelf uh, uh, ook mee bezig. Um, ik ben echt geen goede fotograaf of zo hoor. Dat, uh, dat ga ik helemaal niet beweren. En ik heb een vrij simpel toestel. Maar het, het hoeft ook niet echt heel veel geld te kosten. Je hoeft geen toestel van... Van 1000 euro of 5000 of wat mij betreft van 50.000 euro te hebben. Het is niet per se uh, nodig. Ja, het is leuk om het te hebben natuurlijk. Dat lijkt me simpel. Maar het is niet nodig. Toevallig, ik zelf heb een Sony HX300. Ik weet niet of die nog te koop is. Volgens mij is tegenwoordig de HX400 te koop. Dat is zo'n zoomcamera met een vaste lens. En eh... Uh, Canon heeft ook zo'n uh, camera. En uh, Nikon heeft volgens mij ook zo'n camera. Alle bekende merken hebben wel zo'n camera met een extreem bereik. En volgens mij is de HX400 weer alweer iets beter dan mijn HX300. Maar alle merken hebben dus wel zo'n zo camera met zo'n extreem bereik. En ik moet zeggen dat ik toch echt op grote afstanden uh, herten... ...zwijnen aardig op de foto kan krijgen. Uh, ja, wel met, uh, met... ...wel op de standaard natuurlijk. Uh, anders dan lukt het niet. Maar um, ja, nou, er komen steeds meer fotoplekken ook natuurlijk. Uh, je kan zelf een tentje kopen. Uh, je kan naar een goedkope winkel gaan... ...en daar een tentje kopen. En dat, dat kan ook. Er zijn natuurlijk ook uh, op maat gemaakte tentjes en zo... Uh, ...maar je kan op uh, de website waarschijnlijk van natuurmonumenten en staatsbosberen en zo... ...kun je waarschijnlijk best wel plekken vinden waar uh, van die wildschut staan in uh, de Loonemark. Op de Loenenmarkt, daar staat een hele mooie wildschut. Uh, echt een heel, uh, best wel een heel groot ding. Ik moet wel zeggen dat ik ben er uh, vijf of zes keer geweest. Ik heb er nooit wat gezien. Maar het schijnt wel heel erg uh, populair te zijn. En, want anders staat er natuurlijk ook niet uh, zo'n hele grote uh, wildschut. Dus uh, ja, je kunt het wel vinden. Ook Google het gewoon eens. En, uh, maar natuurfotografie is gewoon leuk om te doen. Dus uh, het hoeft helemaal niet veel te kosten. Gewoon doen, zou ik zeggen. Deze podcast uh, is onderdeel van het uh, programma op uh, Aloha Radio. En je kan uh, het vinden op www.aloharadio.nl. En daar staan nieuwtjes op uh, podcasts. En er staat ook een livestream op, op de zondagavond. Uh, dit natuurgedeelte is een klein onderdeeltje van het programma. En uh, als je zegt van, nou, ik wil alleen dit stukje horen, dat kan ook. Want dit stukje gaat op uh, Archive en waarschijnlijk ook op YouTube. En ik heb ook natuurlijk een Twitter-account. En via dat Twitter-account uh, ga ik de link delen waar hij staat. En mijn uh, Twitter-account is... Uh, www.twitter.com backslash foto's bij Jacob En uh, ik zal kijken of ik hem in de beschrijving van dit uh, podcastje, of ik hem uh, erbij kan zetten. Nou, bedankt voor het luisteren. Dit was de eerste keer. Uh, ik zou het leuk vinden als je even laat weten wat je ervan vindt. Zeg je van, oh afschuwelijk nooit meer. Doe dat vooral. Schrijf dat gewoon onder. Maakt niet uit. En zeg je van, nou doe het volgende week. Uh, maak er volgende week weer een. Dan doen we dat. Ik hoor het wel. Goedjes, Joep.